Uur. Renate Kok met het NOS Journal. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bloedige aanslagen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. ontkent alle schuld. Zijn advocaten verklaarden dat tijdens een pro forma zitting in Christchurch. Bij de aanslagen in maart kwamen 51 mensen om het leven. De beelden van de moordpartij zond de Australier live uit via Facebook. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op 51 mensen. en 40 pogingen tot moord. Ook wordt hij vervolgd voor het terrorisme. 80 overlevenden van de aanslagen en familieleden van slachtoffers waren aanwezig in de rechtszaal vandaag. Zij reageerden geschokt toen Tarrant alle schuld ontkende. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint volgend jaar mei. Werkende vaders willen graag meer bij de zorg van hun kind worden betrokken... maar maken weinig gebruik van verlofregelingen. Dat stelt kenniscentrum Rutgers in een rapport dat aangeboden wordt aan minister Koolmees. Tot nu toe maakt 11 van de vaders gebruik van ouderschapsverlof. Bij vrouwen is dat 23 Rutgers pleit voor een cultuuromslag... zodat vaders zich vrij voelen om verlof op te nemen. Iran ontkent alle betrokkenheid bij het incident gisteren... in de golf van Oman... waarbij twee olietankers vermoedelijk zijn aangevallen. Amerika wees direct Iran aan als schuldige... maar Iran zegt dat dat ongefundeerde claims zijn... De spanningen tussen beide landen zijn sterk toegenomen sinds president Trump vorig jaar het atoomakkoord met Iran opzegde. Meer dan 50 liefdesbrieven van de overleden singer-songwriter Leonard Cohen hebben op een veiling ruim 770.000 euro opgebracht. Cohen schreef de brieven in de jaren 60 voor zijn geliefde Marianne. Uiteindelijk leverden de brieven bijna vijf keer meer op dan Veilinghuis Christie's had verwacht. De opbrengst gaat naar de familie van Marianne. Het weer de komende uren kan er wat regen vallen. In de middag is het overal droog, komt de zon er ook af toe bij... en dan wordt het maximaal 25 graden. Vanaf de avond is er kans op zware regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A7 van Zaandam naar Horen is bij Horen helemaal afgesloten. heeft te maken met een ongeluk. Je kan omrijden, volgt dan de borden U12.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 Connect behind closed doors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 But it's enough to make a www.zfmzandvoort.nl